Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Sla Black Friday dit jaar over, die oproep doet vakbond FNV. Want het uitverkoopfestijn zorgt elk jaar voor veel drukte in de winkels. En dat is volgens de vakbond nu met corona niet zo handig. Ik denk dat het volgens allemaal het beste is als we Black Friday een jaartje overslaan. Uh, voor zowel de winkelstraat als online. Want je kunt wel denken van ja wat je niet ziet bestaat niet. Maar ook in de distributiecentra is gewoon topdrukte rondom Black Friday. En dat is voor al die mensen die daar werken echt heel erg lastig te bolwerken. En niet alleen de vakbond denkt er zo over. Sinds de oproep krijgen ze veel berichten binnen van winkeliers die hopen dat alle collega's Black Friday dit jaar overslaan. In het dorpje Beek en Donk bij Eindhoven is een coronateststraat vannacht vernield. Waarschijnlijk door zwaar vuurwerk. Volgens een agent is de schade enorm. De burgemeester roept de daders op zich snel te melden, want ze worden hoe dan ook opgespoord, zegt hij. De politie heeft vannacht een auto langs de kant gezet die slingerend over de A4 ging. Zes mensen die in de auto zaten hebben een coronaboete gehad. Drie mensen konden ook nog een rijbewijs inleveren omdat ze lachgas hadden gebruikt. En de Amerikanen die dachten wakker te worden met een nieuwe president hebben pech. De stemmen zijn in sommige staten nog steeds niet geteld. En dus is het na vier dagen nog steeds wachten op een uitslag. Joe Biden is getting closer to the privilege of being president-elect of these United States. In de meeste overgebleven staten gaat Joe Biden nu aan kop... Die zei vannacht ook dat hij denkt dat hij de nieuwe president is. Volgens Donald Trump is het nog lang niet beslist, vertelt correspondent Lucas Waagmeester. Ja, Trump blijft zeggen, jongens, deze race is pas voorbij. Op het moment dat ook uh, de rechtszaken, bijvoorbeeld over hertellingen en over die fraude die hij overal ziet. Op het moment dat dat ook allemaal voorbij is. En dat is op zich natuurlijk waar. Hè? Ook het juridische proces hoort bij. Het vaststellen van wie nou uiteindelijk de winnaar is hier. In verschillende staten heeft Trump een rechtszaak aangespannen vanwege fraude. Bewijs is er daarvoor nu. Niet. Krijg je nog het weer, het is een zonnige dag, 13 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A10-Knoop het Watergraafsmeer richting knoopt het Amstel is afgesloten door een ongeluk, de binnenring, Verkeer richting Schiphol en Den Haag kan bij boot Watergraafsmeer omrijden via diemen A1, A9, A2. En tot zover de verkeersinformatie.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 Want het programma heet natuurlijk Zandvoort uit Zandvoort. Maar ja, dat zijn kleine, kleine, kleine, ja, kleine kinderziektes om het maar zo te noemen Maar in ieder geval, als u uh, internet heeft en u heeft de uh, kaas van gegeten... moet u maar even kijken op uh, cfmzandvoort.nl. Een hele nieuwe website. Muziek, daarom ziet u aan de radio gekluisterd. Als opening hoorde u Louis Davids met Weet Je Nog Wel Oudje...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 Elektrische gitaarsrollen op in uh, ons gebouw in Hilversum. En u hoort hem nu, Erik Christiani, met Als ik Wacht op Jou. Regen, regen, steeds hetzelfde weer. Wachten, wachten.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 Ik wacht op jou, dan ga ik in de dieven, uren in de kou. Ik heb ook al vreek, het klinkt misschien als een verwijt, maar ik kon eens eigenlijk op tijd. Want als ik wacht op jou, ring ik bijna weg, Ik meisjes hier tot op heden. Nou, zoals jij bent, is er geen tweede. Vanaf de eerste dag dat ik jou pas zag, kreeg ik plots een heerlijk bestaan. Je hebt mijn vreugde en jeugd toen doen Je lieve zon op een nieuw me gegeven. Je hield me duister door, ik ben je dankbaar voor al wat jij voor me hebt gedaan. Bij wie de bistrotsje? Ik zeg jou alleen bij meer. Bist duizend, je bent mijn schat. Bij mieren bist duizend. Alleen maar één. Het liefste van al wat ik bezag. Noem jou mijn Bella, Bella, wonderbaar. van mijn dromen, heel ongedacht voor mij hier gekomen. Verlos van zorg en druk laat alleen geluk mij niet toe bij dag en bij nacht. Vanaf het moment dat jij kwam verschijnen, zag ik des levens schade verdwijnen. Want alles baten door jou in het zonlicht nou, Schooner dan ik ooit had gedaan. Mijn hielden bistouché, ik zei jou alleen. To you, you're just a boy. me, Mister, just a boy. im me, Mister, just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 Je vroeg Is de nacht niet lang genoeg Nee, de nacht is altijd veel te kort Omdat het te vieren Zoals morgens tegen vieren Omdat het dan pas echt gezellig wordt We zingen dan van troelala Troelala, troelala We zingen dan van troelala Troelala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 on the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 No, um, no, no.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 ik dat morgen om we zullen een pintje drinken ik dat gaat ja, de dochter van Marie Planche Marie Planche Marie Planche en dan ja, gaat de dochter van Marie Planche van versichjarige winkel en van achterstand beneden Zwarte knieën Melanie, ze moet ze wassen, dat ik het zie. En als ze dan gewassen zijn, steek dan uw voetjes voor bij de maan. Zij, zwarte knieën Melanie, ze moet ze wassen, dat ik het zie. En als ze dan gewassen zijn, steek dan uw voetjes bij de maan. En houd ze waren, houd ze waren, zei die blote tegen mij. Houd ze waren, houd ze waren, dan zijn ik er geen Houd ze waren, houd ze waren, want dan zijn ik er geen Marianneke speelt de mannekelot, Marianneke danst. Hop, Marianneke speelt de mannekelot, Marianneke danst. Vim pamoma, patat met sessie. Vim pamoma, patat met salop en derbain een dikke servella. Ha ha ha. En derbain een dikke servella. Ha ha ha. Vim pamoma, patat met sessie. Vim oma patata met salot en erbij een dikke serverlaf wie <van Bohoma> er staat een huis aan een gracht in oud amsterdam waar ik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 Gezongen en gecoverd. En daarvoor hoort u Tony Bell met Alleman Zingt. CFM Zandvoort, lokale omroeper uit de Badplaats Zandvoort. Iedere dinsdagochtend tussen 9 en 10 hoort u dit programma.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 Alle duiven heb je getan, sja lalalie, Ja, die weten het kwam, shalalali, shalalala, sja Want ze zaten je schoot, sja lalalie, En gafjes, je had z'n stukjes brood, sja lalalie, Als een brood. Ik was meteen verliefd op jou en zag ik jou dan wie. dan zei ik hier opnieuw. Er is geen ander meer, waar ik van hoog. Nooit vergeet ik heel die dag, shalalali, shalalala. Dat ik jou voor het eerst daar zag, shalalali, shalalala. Mooi is het leven met jou. In mijn leven door deze duiken zijn wij nu een paar, want zij brachten ons twee bij elkaar. Alle duiken met don shalaladi, shalalana, ja die weten hoe het kwam. Shalaladi. Ze zaten op je schoot, shalaladi, shalalada. En je had zes stukjes brood, shalaladi, shalalada. Als een rol keek jij me lachend aan. Mijn hart ging snel los Ik was meteen vriend op jou, en zag ik jou dan niet? Dan zei ik.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 Sha-la-la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 U luistert naar Zandvoort Zandvoort, met Mario Zandvoort. Wij zijn de echte bergvaal gebonden, zwerven Berg en dal, hebben elkaar Banden hangen tot bij het holste punt. Kloppen de harten van puur verlangen. Geen rust is ons hier gegund. Prachtige.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 Melancholie, u luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Zeven solda, zeven solda. De levens is weer naar de maan. Zeven solda, zeven zoldaan, mama heeft weer iets die gedaan. Mama die kop, dat is niet duur. Maar af en toe ben ik overstuurd. Dan doet ze zeep in de puree. Of krijg ik soda in de thee. Zeep en soda, zeep en soda. Men eet dus meer naar de maan. Zeep en soda, zeep en soda. Maar mij heeft weer iets slechts gedaan: een kennis af. Een stukje mee, Een stukje mee uit, uit, uit, Het werkt eruit, het werkt eruit. niet, zijn. Doe Ja, dat zo. De storm in Alaska maakt mijn hart niet voel cool voor jou. Jij bent lief en je weet dat ik jou geen uur vergeet. Regen, weer, kou of storm, ik vind jou enorm. Als het vriest in dag. Ja, Dat was Bobia's aan schoepen met als het vriest in Madagaskar. En daarvoor black and white met zeep en soda. Onderweg zometeen de heikrekels. Oké, okay, Spruis komt er als het goed is aan. rennen toch met een me is die Carlo Calo het eind voor Den is toch niet... En 70. een ware inschakeling van historische feiten en wetenswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort.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 Zandvoort, uit Zandvoort, met Mario Zandvoort.